Als je kapot gaat van de dorst, niet de glimlach op jouw slechtste grap. Ze is geen hittere vrein dat van de zijds klinkt, niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt, geen bloemen in bloei, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet het, het eind, eind van al mijn wonden.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 I'm not 6.9 ZFN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 Een VN-schip met tarwemeel is aangekomen in de Oost-Libische stad Benghazi... die in handen is van de opstandelingen. Volgens de VN is er genoeg tarwe om bijna 100.000 mensen een maand lang te eten te geven. De voedselvoorraden in Libië zijn door de gevechten bijna uitgeput. Nederlanders voelen zich minder ontevreden over de maatschappij en de politiek. In 2004 was 33% van de Nederlanders ontevreden. In 2009 26% blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders zijn nog wel ongelukkiger dan in de jaren 90. Volgens de onderzoekers maken Nederlanders zich vooral zorgen... over verharding van de samenleving, onveiligheid... en de politiek die de problemen niet aanpakt. Vooral lager opgeleiden maken zich daar zorgen over. 20 procent van de